Het is herfst op je radio. Je luistert naar Aloha Radio. Liedje: Helaas, maar dat uh, was Crow uh, Mother Farewell to Miltown budgets March van uh, Apocalypse Celtic Consort. Heel kort liedje, maar Het ja. duurt me 40 seconden. Hallo, luisteraars. Dus jullie luisteren naar de podcast van Allowaradio.nl. En het is vandaag zondag 27 september. 2020 we gaan zo Jacco erbij halen en uh, ja, dan gaan we nog uh, dat is even nog een liedje draaien he al nog allemaal doen hè? ja ja even nog een liedje draaien dan zit ik nou even te zoeken naar te zoeken populaire muziek, nou we zullen wel zien wat het is hè? ja we zullen zien, dat is uh, de highbirds met de uh, whole throne. Ik, uh, ja, ik hoor je. Ik klonk e er net even over gemodelleerd, maar het klinkt nu uh, wat beter. Dus, welkom. Ja. Weet je wat ik net, uh, net gelezen heb op het internet over uh, Donald Trump? Ik, uh... Weet je wel, Donald Trump die wil dat Biden een uh, drug test, drugstest gaat doen. En dat wil uh, Trump zelf ook bij zichzelf laten doen. Want hij vond uh, dat Biden wel heel erg goed deed met zijn speeches en zo. Dus dat kan niet anders zijn dan drugs gebruik. Dat hebben ze met Hillary Clinton ook geprobeerd. Maar die heeft geweigerd. Jongen, jongen, waar zijn ze mee bezig daar, joh? <laughs> ja, dat het ook. Ik ben blij dat ik geen Amerikaan ben, echt waar. Ik zal nog niet eens op vakantie willen. Wat een land zeg. Het staat echt op een, een, nou, een randje van een burgeroorlog. Het gaat niet lang meer duren. Ja, ik, ik, denk, ik denk dat het ook niet uitmaakt wie de wind, dat het sowieso een wordt. Ja, je hebt links tegen rechts. En dan proberen ze dat hier ook, want er zit meer achter, hè? want ze proberen dat hier ook zo te krijgen. Dan zijn ze hier gelukkig al wat nuchterder dan die domme Amerikanen. En uh, gelukkig zijn er ook wel verzondige Amerikanen, maar die hoor je niet. Dat is de zwijgende meerderheid, want heel veel Amerikanen stemmen ook niet, hè. Want het is een heel gedoe om een stemkaart te krijgen. Hier zo is het makkelijk, Je krijgt een kaart in de bus. Nou, dan hoef je alleen je paspoort of je ID-kaart mee te nemen naar het stembureau. En dan laat uh, nou, je, je je stemkaart zien en je... Id-kaart En dan geven ze dat door en dan kijken ze in de lijst of je naam erbij staat en dan krijg je je stembiljet. Dan ga je het hokje in, je vult de partij naar keuze in en klaar is Kees. Maar in Amerika is het een hele procedure. Dan moet je dit aanvragen en dat aanvragen en dat hebben ze zo ingewikkeld gemaakt. Dat, en, dat er mensen zijn die daar helemaal geen zin in hebben. Maar er zijn ook Amerikanen die hetzelfde zeggen als wij. Het maakt niet uit wie er aan de macht komt. Die interesseert het geen bal. Want ze vinden de politiek toch maar niks. Dus die blijven gewoon thuis. En al die fanatieke idioten die met hun vlaggen staan te zwaaien voor de conservatieven. Of voor de democraten, want ze zijn net zulke idioten. En, en, en die gaan er helemaal voor en ze haten de regering dit en dat, maar zodra ze die vlag zien wapperen, de stars en stripes, dan, dan zijn ze helemaal in de ban. Dat is, uh, uh, uh, het, het, het lijkt wel uh, verafgoding, zeg maar, weet je, alsof de heere Jezus uh, uit de hemel terugkomt, keren op aarde. Dat is een land van extreme. Hè? Dat is het zeker, ja. Dan hebben ze wel zo'n grote mond over landen met een dictatuur. Maar eh, ja, dan hebben ze een grote mond over mensenrechten. Nou jongens, als er één land is die heel veel oorlogen heeft eh, gevoerd, is het Amerika wel. Maar ik moet erbij zeggen, eerlijk is eerlijk, Trump heeft nog nooit een oorlog begonnen. Hij wil zelfs troepen terugtrekken. En wat dat betreft vind ik dat hij wel een punt heeft. En dan zeg ik een chapeau tegen meneer Trump. Dat doet hij goed. En ik hoop dat hij, mocht hij weer vier jaar me, uh, regeren, dan hoop ik dat hij dat zo laat. Geen oorlogen. En ja, weet je waar ik wel uh, een beetje huiverig van ben? <coughs> dat Amerika, en dat gaat ook gebeuren volgens mij... Uh, wat de NAVO betreft, dat Amerika zegt, uh, Europa, gaan maar lekker een eigen leger uh, maken, een soort uh, Europese NAVO. Zoek het maar uit, Jullie, uh, hou je eigen broek maar op. Aan en de ene kant begrijp ik het een beetje, want ja, er zijn landen die, uh, zoals Duitsland bijvoorbeeld, en Nederland ook, die zijn nogal makkelijk, die denken, nou, we hebben toch genoeg uh, soldaten uit Amerika... We worden toch wel geholpen, dus waarom zullen we zoveel geld uitgeven aan defensie? Ja, en dat pikken de Amerikanen niet. En op zich hebben ze daar wel gelijk in. Ik vind, we moeten onze eigen broek ophouden wat dat betreft. Maar ja, als de nood aan de man komt, een onveilig Europa is ook, betekent ook, want wij zijn een buffer. Hè? Een buffer tussen de Verenigde ja. Staten en de andere landen die ik, nou ja, Rusland, China, noem maar op. Daarom wil Poetin ook graag Wit-Rusland een beetje als een soort bufferstaat. Uh, alleen ja, het is wel zo dat ze daar dan ook raketten kunnen plaatsen. Dat ze heel snel Polen kunnen binnenvallen als ze dat, als dat nodig vindt. Dus dan kunnen ze de Russische troepen neerzetten. Mm. En dan kunnen ze Polen bezetten als, als uh, ze zo tot uh, besluiten. Nou ja, goed. De Baltische Staten staan ook zwak, want ja, het zijn kleine landjes. En er zit nog een hele zee tussen. Dus, uh, was dat Noorwegen? Ja, nee, uh, Finland tussen Finland. Nou uh, ja, Finland is neutraal. Ze zijn al lid van de EU, maar ze zijn neutraal. Zweden ook. Maar ja, we zullen afwachten wat de toekomst brengt. We wachten maar af. Ik vind het... Ik... Ik, ik, weet je, ik vind, ik vind het zo raar, ik, ik weet niet, uh, dit heb ik wel eens vaker gezegd, maar ik val een beetje in een herhaling, maar in een land waar, ik weet niet hoeveel miljoen, misschien een miljard mensen wonen, dan moeten toch intelligente mensen te vinden zijn die zo'n land goed kunnen runnen, of niet? Een miljard mensen in Amerika? Op een paar miljoen, ik weet je niet, hoeveel? hoeveel en wel minder miljoen? als Europa hoor. 300 miljoen, ongeveer, waar, hebben We hebben daar iets meer? Ja, laten we zeggen, 300 miljoen. Ja, dan, dan moeten we er toch we wel we verstandige we mensen tussen zitten, lijkt me, ja. Ja. Dat lijkt mij ook. En ik vind het raar dat ze iemand kunnen vinden die goed kan praten, die, uh, die goed uh, leiding kan geven, die de boel een beetje kan sussen. Want je, als je president bent van zo'n groot land, moet je toch ook wel een behoorlijke zelfbeheersing ja, ja. hebben, lijkt hm. mij. He? Ja, want Trump die is gek. En Biden ja. is Ze zijn allemaal gek daar. Ze zijn ook de Democraten. Ik vind ze alle twee niks daar. Nee, ik bemoei me daar ook, ik, ik bemoei me daar ook totaal. Volg het niet. Ik ben blij dat ik er niet ik ben. Als ja. ik Amerikaan was, ik zal niet eens gaan stemmen. Ik zal maar gewoon zeggen, bekijk bekijken maar. Ik denk dat die... Uh, ik denk dat die uh, de, de mensen dat heb ik een tijdje geleden wel gehoord van iemand die daar uh, uh, geïnterviewd werd dat die, he die hele strijd en al dat gedoe dat leeft voornamelijk in de grote steden want achteraf zeg maar in, in de landelijke gebieden zeg maar waar de boerderijen staan en ja, de, dat is meer de conservatief he, de, de, de platteland die hebben precies van laat die steden maar naar de kloten gaan ze zoeken maar uit, hè. wij zitten hier goed nou ik zou je vertellen ehm um... Als je in Zeeland, Zeeland, daar wonen iets van een half miljoen mensen, in. dat is een provincie met net zoveel inwoners als er in heel Den Haag wonen. Je hebt een ruimte daar. Ja. Er zijn dorpen die, nou, die hebben haast geen winkels meer, die stromen ook leeg, want al die gasten gaan allemaal in de grote stad wonen. Kijk, ja, Zeeland grijst ook heel erg. Hè? Ook dat. Maar uh, ja, kinderen worden daar wel geboren, maar vroeger had ze gezinnen van, nou, rond de vier, vijf, soms wel meer. Maar ja. tegenwoordig uh, hebben ze één of twee kinderen en houdt het op. Ja. Ja, de bevolking groeit niet echt. Dat zie, dat, dat zie je ook, zeg maar, in kleinere dorpen in de, in de, in de, in de Achterhoek en zo noem bijvoorbeeld uh, een Klarebeek of, of dat soort dorpjes zeg maar Weet je, dat is een beetje tweezijdig aan de ene kant zeg maar, uh, gaat de jeugd daar weg omdat daar is gewoon geen werk vrijwel zeg maar als je niet op een boerderij geboren bent of woont of als loonwerker aan de slag kunt dan heb je misschien nog geluk dat je dat je in een ondersteunend iets aan het werk kunt. Hè? Een bedrijfje dat tractoren repareert of uh, dat soort dingen, of, of stallen bouwt. Of weet je, dan kun je misschien nog een van de ondersteunen. Maar als dat ook niet je ding is, stel bijvoorbeeld dat uh, je, je wil meer iets van een, uh, iets op een kantoor of wat dan ook doen, ja, dan, dan moet je daar weg, want dan is er niks voor jou. Maar, maar. aan de andere kant, als je de Bible Belt neemt. Dat loopt zo van uh, Zeeland, een uh, stukje Zuid-Holland, de Hoekse Waard, bijvoorbeeld. loopt zo door uh, een deel van Noord-Brabant, een gedeelte van Utrecht. loopt zo door richting Gelderland naar Overijssel. Uh, een paar gebiedjes in Friesland. En heb je ook Scheveningen nog, een kleine gemeenschap die. Uh, die nog van de Zwarte Kousekerk zijn. En daar, neemt, uh, ja, daar hebben ze nog wel grote gezinnen. Mm -hmm. uh, Westland ook trouwens, een deel van het Westland. Ik was in Soetermeer vanmiddag bij mijn moeder op visite. En ik reed daar door de oude uh, stadskern. Dat was uh, zo'n beetje de oudste nieuwbouwwijken van na de oorlog. Je ziet alleen maar blanken daar. En het, uh, heel veel kerken. Daar zijn ze zo gereformeerd als ik weet niet wat. En de rest van Zoetermeer ja, is gewoon Den Haag. het is gewoon een stad. En vooral die, die oude dorpskern. Ja, oké. Okay. Maar dat zijn de echte Zoetermeerders. Hè. Die zijn de echte generaties wonen die daar. Kijk, de rest van Soetermeer, die nieuwbouw. Ja, dat is allemaal uit Den Haag het meest. sommigen uit Delft of Rijswijk. En een enkeling uit Rotterdam, maar de meeste komen uit, meer een deel uit Den Haag. En uh, ja, het is gewoon een stad geworden. Hè. Het is, uh, qua omvang waren ze altijd al zo groot. Alleen ja, het was allemaal landerijen. En uh, ja, en steeds weer werd er een stukje bijgebouwd. zodat dus er ruimte zat uh, 30, 40 jaar geleden. Nu beginnen ze ook al een beetje ruimte. Ja, natuurlijk ook een... Het Je hebt ook elkaar, een nee. effect, hè, zeg maar, want, want in, in, zeg maar, bijvoorbeeld dorpjes zoals dan, wat ik zei, Klarebeek, zeg maar, uh, omdat er veel jeugd wegtrekt, zeg maar, richting de, de stad, die gaan naar, naar Apeldoorn, of naar Deventer, of naar Zwolle, of naar Arnhem, hè? Uh, of misschien nog wel verder weg, komen de we, um, zeg maar, en, want voor, voor die, voor, voor hun, um, ja, mede daardoor, of, of, in ieder geval sowieso, is daar ook qua, um, qua huizen, is er niet veel, um, is er, ja, in, in de basisklasse is er niet veel uh, te koop, zeg maar. Nou, ik moet je zeggen, nu met die uh, corona toestanden zijn heel veel mensen die op kantoor werken, die thuiswerk doen, en die willen dolgraag op het platteland wonen, want ze hoeven toch de, ja, de deur dat... niet uit. Dus ja. wat ga je krijgen? Dat als een dorp weer bevol, bevol, bevolkt wordt, bevolkt moet je mij horen, ik lijk uh, uh, wel een weerman. Uh, wat ga je dan krijgen? Dan oh. <tie> nou heb je mensen die denken: hé, hey, ik ga een winkeltje beginnen. Hè, komt Albert Heijn natuurlijk, hè, die komt er met zijn dikke uh, vuist bovenop. Die denkt: hé, hey, ik ga er een kleine Albert Heijn beginnen. Dat pikken ze, ja, die concurreren alles naar de klote. En dat doet Jumbo ook hoor, net zo goed. Dan uh, ga je ja, dan krijgen dat, dat er dan. meer leven in de brouwerij komt in die dorpjes, dankzij die thuiswerkers. En dan Alleen, heb je kans. In, in, in zo'n dorp als Klarenbeek, onder de 3,5, 4 ton, vind je niks hoor. Ja, maar de mensen die, die, die op kantoor zitten, kunnen dat makkelijk betalen. Die verdienen dat veel meer groot, als wij. wij als je ziet wat ze in de stadhuis in, in Den Haag verdienen, die, die ambtenaren. Ik heb het niet over de gewone kantoorklerken die, die 2.500 verdienen in de maand, Schoon. Maar er zijn ambtenaren bij eh, met loongroep 12, loongroep 13. Die gaan zo met 4000 euro uh, netto naar huis. Ja. En die kunnen het makkelijk betalen. Met gemak. Ja. Dus ja, wat doen die? Oh, ik kan toch thuis werken. Ze nou, hoeven zich misschien één keer in de twee weken zich de neus te laten zien op het kantoor. En, en uh, nou ja, die zitten dan lekker ergens in lutjebroek of zo. Mm -hmm. En voor lieve komt de middenstand er ook weer tot bloei. Omdat uh, mensen daar, ja, ze hebben geen zin om elke keer naar de stad te rijden. Want ik, ja, dan moet ik weer helemaal naar de stad toe om boodschappen te doen. Ja, dus dan heb je kans dat uh, langzamerhand uh, de, de wijken in de grote steden steeds minder blank worden. Want ik voorspel dat in de grote steden alleen nog maar allochtonen Nederlanders blijven wonen. al die blanken die het kunnen betalen... Die gaan allemaal op het platteland wonen. Dus wat krijg je dan? De mensen gaan je helemaal niet meer naar de stad komen. Want je hebt ook een soort middenland. Het is geen dorp. Het is ook geen stad. Maar het is ook nog net geen platteland. Maar een soort tussenwereldje. Mm. Want dat was toen een paar jaar geleden met de verkiezingen. Noemen ze dat niet middelland of zo. Weet nee. ik veel. wanneer oh. mensen die wonen een beetje meer in de provincie zeg maar. En er schijnen heel veel stemmensen te wonen die, die, die, ja, die stemgerechtig zijn. En de mensen vergeten vaak dat het ook een hele grote groep is. Die wonen net niet in de stad, maar ook niet echt op het platteland. Maar net als er tussenin. Het is dus een beetje provincie, zeg maar. Ja, een beetje in, in, in een dorp. Dir, dir, een beetje dir, een slaapstartje, zeg maar. Hè. Een beetje. Euh, ja. Zoals bijvoorbeeld... Euh, als je Soetermeer meer hebt, nou dat is dan een echte stad met ruim 100.000 inwoners. Neem bijvoorbeeld Benthuizen of, of hoe noemen ze dat? Uh, uh, Stompwijk, dat soort uh, gebieden, zeg maar. Hattem. Hattem. Uh, Oude Pekela, nou, noem maar op. Misschien komt er nog een of andere. clown langs met zijn boldakar. Oh, dan moet, wat zeg ik daar nou? Nou goed. Ja, Beetbergen en, en, en, en uh, uh, Hoendelo, dat zijn, uh, ja, dat zijn dorpen zeg maar, waar wel uh, de bekende uh, winkels zitten, hè? de, de, de Wibra, de Zeeman, de Albert Heijn. Ja, die vind jij vooral. Blokken, uh, noem maar op, zeg maar, een gamma of een praxis, uh, die zitten daar dan wel, zeg maar, uh, vaak in wat kleinere, uh, Setting dan in de stad, zeg maar. Ja, maar weet je wat dat is? Sommige mensen willen ook niet weg. Hè? Uh, nee. Er zijn mensen die willen ook niet weggaan. Want ja, die komen dan in zo'n stad. En dan heb je hebt dan misschien een student die komt uit Rent of zo. En die woont in zo'n klein derpje. En Die denkt: uh, kom ik graag zo even naar de grote stad en dan, ga, dan gaat hij niet naar Groningen of naar Assen of naar Apeldoorn, maar die gaat naar Amsterdam of zo. Mm -hmm. en ja, je hebt erbij, die vinden het geweldig, die denken, oh ik wil nooit meer weg hier, die gaan daar wonen en die blijven daar ook. Dat kan maar, niet je, voorstellen. maar je hebt er ook mensen bij die denken, jezus, wat een hectiek, wat een drukte. Ik wil weg hier, ik word gek, ik word gek, ik ga terug. En die heb je er ook bij. Er zijn altijd mensen zijn die willen blijven en die kunnen ook niet weg, die heb je ook, die gewoon geld uh, er niet voor hebben. Heel veel hebben vaak een slecht betaalde baan, of ze zijn werkloos, want er is weinig werk. Er is al werk, maar dan moet je weer gespecialiseerd zijn, dan moet je weer cursus volgen. Ze zoeken veel mensen die in de ICT, mensen die ook verstand hebben van elektrotechniek en dat soort dingen. Dat zoeken ze meer in het oosten van het land. Ja... Maar ja, ze hebben zelf die, die uh, ambachtsscholen om zeep geholpen. Hè? Dankzij Balken en Rutte. Want die, uh, ze zijn eruit mee begonnen. Want ze dachten: van nou jongens, als al die Nederlanders uh, nou gewoon een kantoorbaan nemen, een hoogopgeleide baan. dan kunnen die Oost-Europeanen wel dat uh, gewone werk, uh, dat handwerk doen. Nou, dus daarvoor nemen ze ook oh. zoveel vluchtelingen op. En dan uh, denken ze, lekker goedkope arbeidskrachten binnen te halen. En, uh, en ja, maar ze vergeten één ding. Die mensen zijn natuurlijk ook niet achterlijk. Want een generatie verder worden ze wakker. En dan denken ze, hé, hey, wacht even. En dan vragen ze dan een Marokkaan. Hé, hey, wat verdien jij? Ja, ik verdien uh, 2500. En dan vraagt hij om die Turk. Wat verdien jij? Ik verdien ook 2500. Hé, hey, ik krijg maar uh, 1600. Dus dat pikken ze niet, dus dat zeggen die Afrikaanse immigranten. Wij willen ook 2500 voor datzelfde werk. Hmm. En want die weten dat allemaal natuurlijk niet. Kijk, die turken en marokkanen die, die wonen hier al generaties. Nou, die, die, die kan je nu niet meer in de maling nemen met een hongerloontje. Daar trappen ze niet in, want die gaan ook naar school, die, leren, die spreken ook Nederlands. Nou, die kun je niet meer in de maling nemen. Maar die lui die nu binnenkomen, nou, die kunnen ze alles waarschijnlijk maken. Nou, en, en, en, uh, en de rest van het land kan geen werk vinden. Hè, kijk, uh, normaal is het zo als jij bijvoorbeeld een, uh, gaat emigreren, je wil bijvoorbeeld naar Canada, zou je toch uh, werk moeten hebben, onderkomen. En je ja, moet de jezelf kunnen bedrijven. Ja, je moet je eigenlijk kunnen bedraaien, en je moet een familielid hebben die garant staat voor je. Als je top zijn, voldoe je daar niet aan, kom je er gewoon niet in. En in Nederland halen ze alles maar binnen. Er wordt niet gekeken of ze, of ze criminele uh, achtergronden hebben uh, of terroristische bedoelingen hebben, daar kijken ze gewoon niet naar, ze zeggen wel van wel, maar dat gebeurt gewoon niet. Uh, je ziet dan wat er pas geleden in Parijs, twee mensen zijn neergestoken uh, met een, met een machete weet, weet je wat ook wel apart is, want, uh, een collega van mij die wou, uh, op een gegeven moment was hij hier in Nederland was wat, en die wou naar Zweden toe. En oh, hij, kende, land. Hij, kende, hij kende daar mensen en die hadden een hotel in Zweden. Die waren Nederlanders en die hebben daar in een schitterend natuurgebied in Zweden hebben ze een hotel. En die hebben, ook, uh, die hebben ook een groot huis en een paar soort van bungalows. En toen is hij naar de ambassade geweest. En toen zei hij van nou ik heb in feite alles daar. Ik heb een gegarandeerd inkomen, ik heb een contract. Uh, voor, voor, voor lange tijd, voor, voor, hè, voor een onbepaalde tijd. Dus zijn, zo, en zo is het geval. En ik heb, een, uh, ik heb een woning. En ik heb ook nog wat startkapitaal. Hij krijgt het niet voor elkaar. Terwijl Zweden wel ontzettend veel vluchtelingen opneemt. Ja, maar Zweden is een kutland joh. Vroeger was het een geweldig land hoor. Sociale voorzieningen zijn om te zoenen, die zijn geweldig daar. Dat moet ik nageven. Maar het is uh, geen fijn land om te wonen hoor. Zeker niet in de grote, st in de grote stad heb ik het dan over. Hè? Ja, dat, als dat is nog erger als in Nederland. Echt veel, ja. veel erger. Het is niet meer het land waarvan je zegt, nou daar wil ik graag wonen. Of je moet op een afgelegen gebied ergens in een vergeten dorp gaan wonen. Waar nog veel oorspronkelijke bewoners uh, wonen. Maar daar moet je echt niet in de stad uh, ik zou daar in ieder geval nooit uh, nee, nooit gaan uh, emigreren, dan ga ik nog liever naar Canada ik denk dat je beter dan nog naar Canada kan gaan nee. want daar hebben ze het wel onder, in, onder de hand in nee. Canada hebben ze het goed geregeld allemaal. want als jij langer dan drie maanden gevangenisstraf hebt, ook als het in, in stukjes is, en het is bij elkaar opgeteld drie maanden of langer dan worden gewoon gewoon hoor. Daar. dat doen ze in Canada dus die mensen kijken daar wel uit Normaal, We hebben dat heel goed geregeld wat dat betreft, maar hier in Nederland, nou dat ons hele land gaat naar de kloten echt, geloof me nou. En dat ligt niet aan die mensen, maar dat ligt aan de regering, die komt met die achterlijke maatregelen. En Europa. Weet je wat ook, je wat ook naar de kloten gaat? De Veluwe. Ja. Dat, eh, daar, daar heb ik nou van de week een paar dingen van, uh, van gezien en meegemaakt, dat ik bij mij denk van uh, nou, echt, het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ten eerste was er gewoon, want ze zaten op een gegeven moment in die tijd dat die, uh, dat die herden bronstig worden en gaan burlen en zo. Zo'n massa toerisme uh, om naar die herten te kijken dat de mensen, zelfs fotogra natuurfotografen waarvan je je toch zou mogen denken dat het natuurliefhebbers zijn, die gaan dan in gesloten gebieden lopen waar ze helemaal niet mogen komen, waardoor die dieren in paniek door het bos heen rennen en uh, gewond tegen een boom aan knallen of uh, zomaar in uh, een de weg over rennen, een auto aankomt en, en, en ze schept en zo uh, puur omdat een of andere klootzak een, een, een foto wil maken en daarvoor een gebied in gaat waar die niet mag komen, terwijl verderop staat er een wildkijkpunt waar die ze zo tien uh, meter voor de lens krijgt zeg maar, maar nee dat is meneer niet goed genoeg. Uh, je moet door het bos gaan lopen, uh, kruipen en dan de daar, hele kudde raakt in paniek. Daarom ja, vallen de boswachterij vroeger, ze dat toen, uh, ik dacht dat het in 2003 was, toen hebben ze de boswachterij uh, de politiestatus afgepakt. Want de boswachters waren politiemensen, vielen onder de politie. Die hadden een arrestatie. Uh, uh, ze mochten mensen arresteren, aanhouden, bekeuren. Ze mogen nog wel bekeuren, maar ze mogen geen mensen meer staande houden. Ze hadden ja. zelfs een pistool bij zich. Mag allemaal niet meer. Het zijn handhavers geworden. Belachelijk. We, We hadden vroeger in het zuiderpark twee boswachters rondlopen. En uh, de politie in het zuiderpark heeft niets te vertellen. Toen dan, hè? Toen het nog in de oude situatie was. Je had de spoorwegpolitie. Ook een onderdeel van de politie, maar het was echt politie. Spoorwegpolitie. Ook afgeschaft. Dan heb je de nationale politie. Je had vroeger de, reis, uh, even kijken, de Rijkspolitie. Rijkspolitie is er ook niet meer. Ja, je hebt alleen de Marse en de, de militaire politie. Die neemt af en toe wel burgertaken over. Maar ze mogen ook meer dan politiemensen. Maar ja, dat is, uh, gemeentepolitie bestaat ook niet meer. Dat is allemaal uh, de afgelopen 20, 30 jaar allemaal om zeep geholpen. Alleen maar om te bezuinigen. Of ze vinden het niet nodig. Maar ja... Weet je wat dat is? Kijk, die boswachters die ouderwetse boswachter, ze wisten het bos wisten ze de weg in de duinen, de parken, ze wisten overal de weg. En toen dat pas werd afgeschaft, toen moest de politie vragen, als ze iemand zochten of weet ik veel, dan gingen ze bij de boswachterij vragen, ja, hoe moet ik daar komen? Ja, hallo, zoek het lekker uit, zou ik zeggen. Nee, hier heb je een landkaart. Ja, tegenwoordig heb je navigatieapparatuur, maar dat had je toen natuurlijk nog niet. Ik zou zeggen hier neem en zoek het maar uit. Ik moet zeggen dat voor, voor dit, zeg maar, voor dit soort dingen uh, en, en, en in het andere geval wat ik nog wel zeggen zou, dat, uh, ik hou daar ook uh, organisaties zoals Staatsbondbeheer en Natuurmonumenten voor verantwoordelijk die uh, gewoon uh, massa's toerisme naar de Veluwe toe lopen. Ja. Wat, wat, wat, wat het gebied helemaal niet Leek Het levert geld op, hè? Ja, dat is het. Ze, ze kijken helemaal naar wat, wat het oplevert en niet meer naar wat bijvoorbeeld op hoogbuurlo daar stond een wildkuippunt en, en daar konden, zeg maar, op een, nou, een gemiddelde avond, kon daar zeg maar, laat ik zeggen, twintig man staan, zeg maar, en die konden dan naar de herten en de zwijnen kijken, ongehinderd. Uh, oh. Maar nee, dat was niet goed genoeg. Er, er, moest, geen hek van, er moest geen hek van 10 meter uh, zijn. Er moest, een hek, de, er moest een hek van 30 meter komen. Zodat er. En, en nou, nou staan er dus iedere avond. Staan er dus een stuk of 60 man, man 50 man of zo, weet ik wel. Ik, want ik ga niet meer. Ik ga daar niet tussen staan. Um, staat daar dus, vooral in de weekenden natuurlijk. En die staan daar. Uh, nou ja, en het is zo massaal. Maar dat betekent dus. Die, die 60 mensen zeg maar en dat varieert natuurlijk van een gezin van 4 tot een perso enkel persoon, die zijn wel met de auto door, door dat gebied heen gekomen. En het gros van de mensen past zich niet aan, die rijdt daar veel te hard, want je mag daar 40 zeg maar, omdat er constant overal wild over kan steken. Nou ja. Maar het gros doet het niet. En dan, dan, dan hebben ze net wild staan kijken, dus dan weten ze dat er wild zit en dan vinden ze dat schijnbaar mooi. En dan ga je dan vervolgens ga je met tachtig over, over dat uh, dunne weggetje heen naar huis te rijden. Maar weet je wat ik zou doen hè? een gaatje ja. in de kop. Ja. Als ik het voor het zeggen had, als ik de minister van Milieu en uh, weet ik veel, hoe heet dat tegenwoordig. Ja, dat dan was. had ik gezegd van uh, mensen mogen best nog natuurgebieden bezoeken maar in kleine groepjes. Als mensen er ja, te willen kijken onder begeleiding van een boswachter, uh, vier, vijf man. Kleine groepjes en niet te veel mensen tegelijk. En ik zou het hele gebied afsluiten voor iedereen. Alleen de, de plekken waar uh, niet veel dieren zijn, waar het kan, oké. Okay. Maar die kwetsbare gebieden, ik zou gewoon zeggen, helemaal op slot hoeft ook niet. Nee. Maar ik vind uh, onder begeleiding dat je een soort excursie, een soort safari-achtig iets, maar dan wel dat die dieren er een, geen last van hebben. En als we dan een weg door zo'n gebied loopt, daar zetten maar een paar flitsers neer. En een paar, een paar fikse drempels erin. En bo, flinke boetes als ze de, ja, weet, de regels overtreden. He? Mensen hebben ja, overal ik, schaait ik, al. Ik, ik, ik zie het ook in andere gebieden, want er is een ander gebied nabij Uggelen, dat heet Leeste. En dat, was een heel leuk, uh, uh, dat is een heel leuk klein natuurgebied met een stuk heide en een stuk bos. En het is een van de weinige punten in de omtrek uh, waar een speciaal deel van het bos is gereserveerd voor hondeneigenaren. Dat is afgezet, zit een hek omheen, kun je schitterende route door het bos lopen. En het uh, is een van de weinige plekken waar je hond los mag, zeg maar. Dus dat, dus dat trekt een, een vaste groep mensen aan, die daar graag wandelt die liefhebbers is. En, uh, nee, je komt daar, uh, je komt daar uh, vaak de, dezelfde mensen tegen, zeg maar, die lekker met een hond lopen te wandelen en zo. Maar nee, dat was stadsbosbeheer niet goed genoeg, want er moet natuurlijk geld voor worden verdiend. Dus wat doen ze? Ze maken van een parkeerplaatsje waar uh, nou 30 auto's konden staan, zeg maar. ...hebben ze nu een parkeerplaats gemaakt... ...waar uh, 300, 400 auto's kunnen staan. En uh, daar hebben ze een hoop campagne en, en publiek uh, gemaakt... ...voor dat natuurgebied. Dus het is daar nou iedere zaterdag en zondag... ...is het knetterdruk. Dus ja. wat hebben ze dan weer gedaan? We hebben ja. ze een gigantisch restaurant neergezet. Helemaal niet in lijn met het natuurgebied. Heel modern, echt super lelijk. Heel onpersoonlijk, maar ook zeg maar koud en kind. Maar ben jij toevallig ook lid van puur, na, Natuurmonumenten? Weet je wel. Ben jij toevallig ben je klein... ook? Ja, dat was leuk. Maar ben jij ook lid van Natuurmonumenten? Ik ben geen lid meer van Natuurmonumenten. Oké. Okay. Nee, dat zou... nee nou, ik moet niet meer. Ja. Ja, ja, ik ben lid van Natuurmonumenten en van Zuid-Hollands Landschap. Daar ben ik mm -hmm. alle twee lid van. Maar het loopt ook in elkaar over, hè. want ik heb gezien dat de tien gemeten... Uh, dat is een eilandje ergens uh, in Zuid-Holland. Dat ligt ergens uh, in, in een rivier. En dat is ook een natuurgebied. En zowel Zuid-Hollands landschap heeft de grond als natuurmonumenten. Nou, dat denk ik, ja, uh, wie, wie, wie, uh, hoe regelen ze dat dan? Als je een groot gebied hebt en ze willen dan steeds meer uh, grond aankopen van Zuid-Hollands landschap je hebt er twaalf, een, uh, twaalf van die uh, regionale, mm, ja, hoe noemen ze dat, natu natuurorganisaties, ja het is niet echt een milieuorganisatie, het is het beheer van uh, de natuur. koop je ze grond aan, van boeren die stoppen ja, ja, met boeren, ja. of weet ik, dan uh, kunnen ze hiervoor geen huizen bouwen, dat is hiervoor een pluspunt maar ik vind gewoon, er moet gewoon ja. meer toezicht komen en dan laat ze drones vliegen daar en mensen die er niks zoeken hebben, we gewoon afsluiten alleen voor kleine groepjes onder begeleiding met excursie of zo en bepaalde gebieden waar het wel kan. daar laaien ze dan wel toe, moet het moet ook niet te gek druk zijn hey. ja. ik ben ik dit, uh, dit jaar maar één keer naar het strand geweest bijvoorbeeld, één keer want uh, ja, ik, uh, kijk, ik zoek nooit de drukte op hoor. Heb ik nooit gedaan, vroeger al niet. Maar ja, ik zie er zo op om, om 40 minuten te fietsen, man. Ik denk, ja, ik kan de auto wel pakken. Ja, het parkeren waar ik dan altijd ga, het is niet zo gek duur. Maar als je naar Scheveningen gaat, je bij zo 40, 50 euro kwijt voor een dag parkeren. Dat is echt niet normaal. Dan moet je echt met de tram gaan of met de fiets. Maar ik ben niet gegaan in mijn vakantie. Mm -hmm. Nee. Ik ben wel in Soetermeer naar het Noord-Aastrand geweest. Ik ben drie, vier keer geweest. En het gekke is, het is best wel redelijk druk. Het is niet echt dat het extreem druk is. Maar toch kan je auto kwijt daar. Je hoeft niks te betalen om te parkeren. En je kan altijd je auto kwijt daar. Heel vreemd. Dat is altijd een plekje. En daar nou, komen best wel wat mensen. En je kan er wel, in ieder geval, ik heb niet gezien dat mensen op mekaar's lip zitten. Ze houden wel rekening met die anderhalve meter afstand. En het is nog een mooi gebied ook. Het is een groot groen gebied. Dat was de zandwinning voor de nieuwbouw destijds. Toen ze die nieuwbouwwijken gingen aanleggen. Dat was het zandwingebied. En zo is dat uh, die plas ontstaan. En dat is er nou, al, nou, ik weet niet hoe lang, maar vanaf de jaren 60, 70 of zo. Daar hebben ze een recreatiegebied uh, van gemaakt. Maar het is leuk toeven daar hoor. Ook uh, rijwijkse Plassen, ook geweldig daar zo. Ook mooi natuurgebied. Je kan daar vissen, je kan varen, zwemmen. Je kan daar van alles doen. Het is ook een heel mooi gebied, de Rijwijkse Plassen. Dat vlak Gouda. Dat dus ongeveer een half uurtje vanaf Den Haag rijden ook de moeite okay. waard om, uh, om eens uh, rond te vogelen, zeg maar. Ja, nou leuk. Dus, uh, hey, ja, ik moet er nog door, want mijn wekker gaat heel erg goed. Oké. Okay. Ja, wat en, gezellig, uh, dank je al. Dan ga doen, ik een uurtje, ja. uurtje volmaken met muziek. We doen maar ja, één leuk. uur. zeker ik uh, bedankt voor je bijdrage, Jacco. En ik zou zeggen tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké, okay. tot de volgende keer. Nou, hoei Dat was Akko uh, luisteraartjes en we gaan weer een uh, leuk uh, nummertje draaien. En dat is, uh, ja, ik heb hem al klaar staan, Ginger Tom met Holding at the Moon. Ginger Tom, met Hollering at the Moon Oké okay, oeh. Ja, dat doet een wolf hè. Ja, huilen bij de maan, <laughs> hè, hè? Nou jongens, alweer 27 september Het was vannacht uh, pff, storm zeg En uh, regen Tjonge jongen, was de hele dag praktisch droog hier geweest in Den Haag en niet echt koud of zo. Nee, dat viel reuze mee, vond ik. Dus uh, ja, goed. De volgende nummer is van Roberto Diana met Sastora.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 Dat was DJ Kofik met Spirits of Music Hier is Biber Amat, Have a Good Time Have a good time, with a funky feeling You can shake and twist your boot into the ground Have a good time, with a funky feeling Shake your hands and rock your body into the ground Have a good time with the funky feeling You can shake and twist your booty to the ground You'll just feel alright when your love is bright You can live your life till you're satisfied Have a good time with the funky feeling You can shake and twist to the ground. Have a good time with the funky feeling. Shake your ass and rock your body to the ground. Have a good time with the funky feeling. You can shake and pack your booty to the ground. You just feel Satisfied, have a good time with the best of feeling you can shake and twist Have a good time with the party feeling. Shake your ass and rock your body to the ground. Have a good time with the party feeling. You can shake and twist your body to the ground. You just feel alright when your love is bright. You can live your life, feel your satisfaction. Have a good time.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 is Funky Vibe met Energy Drive, de originele versie. Ja, tot zo. <middling> Funky Five met Energy Drive. Oké, okay, en dan hebben we nog een primeurtje op Allo Radio. Twee zelfs. En toevallig ken ik deze twee artiesten. En dat is Dread Red onder andere. En ik ga nog niet verkloppen wat ik... Uh, van wie ik hierna wat ga draaien, maar... eerst wordt het uh, Dread Red. En... Uh, <laughs> dus even kijken hoor, ja, um, even zoeken, want er staat van alles en nog wat op, allemaal rechtenvrij ook. Dus hij heeft ook uh, licentie, uh, ook uh, rechtenvrij, en dat betekent dat je wel verplicht bent om te melden van wie de artiest, uh, wie de artiest is, overview of birds of a future by Dredred webcast 2005 het is allemaal engelstalig ik ken hem persoonlijk uh, via Ridder Radio, ook uh, misschien wel bekend bij jullie ridderradio.com web, uh, radio website uh, dat wordt echt live gestreamd ook elke uh, maandag is Willem de Ridder van 9 tot 11 en ja, er zijn nog veel meer leuke programma's op Guus werd. en Sunset. En er is ook onder andere, Dreddred heeft ook een eigen programma op Ridder Radio. Ik ga eens even kijken of ik wel een muziekje kan vinden van hem. Uh, even kijken hoor, er staat er wel wat op neem ik aan. En, maar jullie horen dat geluid op de achtergrond, dat is mijn muis. En die maakt Kabou jongen, wil je, <laughs> Dat wil je niet weten, man. Ik ga eens even kijken, want hij moet toch wel wat erop hebben staan. Uh, ja, eens even kijken, hoor. Oh, eens even kijken. Podcast. jee, jeje, jee. er staat al iets... Van een podcast met muziek. toch? Hé, hey, ik geloof dat ik hier wel wat heb. Ah, kijk. Oeh. Dread Red Cast 10. Oeh, er zat geen naam bij. Ik weet niet hoe het liedje heet. Maar we gaan kijken. We gaan gewoon even luisteren. Nou, ben benieuwd. Ik ga het geluid even wat harder aanzetten. zetten. Dread Red. We are listening in from. Welcome to this episode of Birds of a Feather. Coming to you live from the east of the Netherlands, from the Dread Red Studio. And uh, I don't really have a plan. Just. Uh, We're gonna mix various sources and live improvisation from here. So I hope you will enjoy this audio journey with me. Het gaat zo een uur door, het duurt ook een uur hè? hij uh... nou, heeft ook een programma op Ridderradio. De website van Dressred gaat trouwens ook op die van Aloa Radio Dus dan ga je gewoon naar radio.org want we hebben twee websites en uh, radio.org die zit gekoppeld aan NL, Aloa Radio NL en als je dan op de bovenste banner klikt met de naam Allewa Radio in het rood, met die Skyline, als je daarop klikt kom je op allewaradio.org. Dan ga je naar overige websites aan de rechterkant boven. Dan klik je op overige websites en daar zit de website van Dredred ook op. En dan kan je naar Hartel, dus naar zijn opnamesluzer. Hij maakt zelf muziek, een soort multi-instrumentalist. Hij uh, speelt van alles en nog wat ongelooflijk wat die man allemaal kan. Ik heb hem uh, een keer uh, zien, live zien optreden samen met uh, Gypsy Star. En daar ga ik nu wat van laten horen. Die zat ook trouwens op diezelfde pagina: Gypsy Star. Daar gaan we nu even heen. Gypsy Star. Ja. Ja, ik kon het niet downloaden, dus dan speel ik het maar zo af. Dus, ze heeft wel wat hier en daar wat. Uh, wat muziekjes opgenomen. On One Morning on Spring. En wat is dit? Old Water Mill. De oude watermode. Gypsy Star. Daar komt hij. Dat is met de theremin dus. Hè? De theremin Ze speelt keyboard. Nou, naar zelf maar. Ongelooflijk. Wat een mooi nummer is dit. Ja. Ik was een beetje emotioneel van. Sorry, ik kan er niks aan doen. Oké. Okay. Nou, goed. Uh, we gaan eens dus kijken of we. Uh, ja, ik weet toch lullig voor. Onze vriend Dredrat. Uh, Red. Maar ik ga toch wat opzoeken via YouTube, want YouTube. Uh, YouTube dot com. Ga ik even zoeken. Even kijken hoor, ik ga even het geluid even wegdraaien. Want stel dat er uh, reclame op komt, dan wil ik daar niet op hebben, natuurlijk, dat snap je wel? Een um, soort dus, uh, dreadlines. Hé, hey, wat is dit nou Ja. Nou, ah, ze dwingen je gewoon. Oké, okay, ik ga kort. Dreadread Dreadread Dreadread Nee, ja Dreadread Die zat toch er wel ergens Dreadread ah, Er zijn meer dingen met Dreadread Maar niet de Dreadread die ik zoek een tweetwet uit Nederland. Misschien dat ook, de promo Aloha radio. <laughs> nee, dat is het ook niet. Twitwet, um. oh. Dread, ja, hij heeft inderdaad Dreadlocks, inderdaad is een blanke man met dread uh, Dreadlocks, Dreadlocks, uh, Een multi-instrumentalist, uh, uh, een beetje als Gypsy Star, maar dan, ja, dan, Gypsy Star is meer met keyboards en vooral Theramin, wat je net hoorde, ja, uh, <tie> ik denk dat ze uh, beide hebben gebruikt. Maar, uh, jeetje, wat een mooie muziek, man. Ik was best wel een beetje van onderste boven. Ongelooflijk. Even kijken, hoor. Uh. Uh, ja, even kijken. Nee, dat is Ja, jeetje. Dread Rod. Nee. Ik heb het niet vinden wat raar, wat bizar, ik ga eens even terug naar de website van de Red Red, ik blijf even zoeken, ondertussen ga ik een muziekje draaien, van uh... even kijken, ja jongens, uh... IT van Scientoria. Die duurt al die tijd kan ik volzoeken. Hier is uh, IT. Daar komt hij. Ja, ik kan niks vinden. Ik heb op zijn site gekeken, maar een hoop uh, en Petrietjes staan er niet meer op. Dus ik moet hem een keer zelf vragen, ik ga hem wel een keer mailen of ik wat muziek... Uh, ik mag van hem draaien, dat uh, toestemming heb ik ook van Gypsy Star gekregen. Maar ik ga hem wel mailen, uh, morgen of zo, want dan... Uh, ik ga hem toch wel draaien, maar jezus, wat een mooie muziek was dat van uh, Gypsy Star, zeg. Zo dan. Poeh. Ja, ik ga afsluiten, beste mensen. Dit was de podcast van zondag 27 september 2020. Voor aloharadio.nl En, uh, nou, volgende keer uh, zondag of, ja, misschien vrijdag, zaterdag of zondag. We zien wel de volgende keer uh, weer met Jacco. Ik hoop alleen iets langer met Jacco. En... Uh, ik ga afsluiten en uh, beste uh, mensen, ik ga er lekker mee stoppen, ik zou zeggen, tot de volgende keer, want je weet het hè, je weet het, Hallo Radio is er. Voor... Aloha Radio. Aloha Radio. Voor jou. Met de lekkerste muziekkeuze www.alolaradio.nl Nou, tot ziens. Bye bye.